Uur. Dit is door, meegens met het nos Show. Op 45% van alle snelwegen in Nederland mag vanaf september 130 worden gereden. Minister Schulz wilde de hogere snelheid eigenlijk op 58% van de snelwegen laten gelden. Maar na kritiek van het CDA doet ze een stapje terug. Ze vindt nu ook dat op sommige wegen eerst meer moet worden gedaan om de veiligheid te verbeteren en het milieu te beschermen. De deadline voor internationale investeerders om Griekse schulden kwijt te schelden is verstreken. Ze konden tot 9 uur vanavond akkoord gaan met de omzetting van Griekse staatsobligaties in goedkopere leningen. Waarschijnlijk wordt morgenochtend bekend hoeveel banken en investeerders meedoen. Als het er te weinig zijn, krijgt Griekenland geen geld meer van Europa en gaat het land nog deze maand failliet. In Nigeria zijn twee buitenlanders gedood door hun ontvoerders. Het zijn een Brit en een Italiaan.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 Hij was van 1994 tot 2002 minister van Volksgezondheid. In die periode werd onder meer de euthanasiewet aangenomen en werd het stamcelonderzoek toegestaan. Het weer vannacht droog met lokale mistbank, minima rond het Vriespunt, aan zee een paar graden hoger. Morgen veel bewolking, smiddags lokaal wat regen, dan wordt het ongeveer 10 graden. Dit was het. wat je hoort zie het aan wordt wordt dus...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 9. Nee, nee, nee. attraction was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 Na lange lange dag, en zo zie ik ze graag, maar nu is het genoeg, genoeg gezien vandaag.